Wacht even, blijf leven. Ga naar prorail.nl slash veiligheid voorop en test je zintuigen. Ik wou nog met de trein dansen Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Weer uit. Het bluesy moet weer uit. Ik wil de zon op mijn huid. Hey hey hey zon de zee. Kinderen die gillen krijgen tikken op hun billen. O, oh, die Duitsers sind al hier. Die Duitsers sind al hier. Onze haven. Met visie met wat zuur, visie met wat zuur, op een balletje, gehakt uit de muur. Hey, zampot ...naar het prachtige nummer van Rio Valk met Zandvoort Olé Santé. Nou, Mijn naam goed, is Roy ja. Dongen en naast mij zit... ...Gerry Rutte. Gezellig. Goedemorgen Roy. Goedemorgen. Goedemorgen Zandvoort. En tegenover ons zit... Bergen. Toosbergen en Toosbergen. Je laat iedereen zelf zeggen wie uh, ze zijn. Ja, dat is een nieuwe stijl. Een ja, waarschijnlijk. En Ja, dat is goed. Ja. goed. Hij ah, was mijn naam even vergeten. Ja, dat was het, hè. He. nee, dat maakt niet uit. Ik heb zelfs je telefoonnummer, toch. Oh, wauw. Nou, goed Roy, wat gaan we doen het eerste uur?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 Prima. Nou, het eerste uur. We hebben het net. Uh, Toos zit al bij ons. Hè. We gaan. Uh, ja, goedemorgen. goedemorgen. Toos. Uh, het uh, openingsconcert hè, ja. van uh, het Heemsteeds Filmonisch uh, Orkest. Uh, 2019. Ja. 2019 ja, ja, ja, alweer. Ja, twintig jaar geleden toen we de eerste stappen hebben gezet naar na de oprichting van Classic Concerts. Nou, zijn we zijn in 1999 mee begonnen. Oké, okay, nou heel, en, uh, heel bijzonder. Ik ja. moet zeggen dat we in die 20 jaar toch wel heel wat uh, ja. Ja, uh, markante namen langs hebben zien komen. We hebben, we hebben bijvoorbeeld Wiebe Sooyari gehad in samenwerking met Circuit Park Zandvoort. Uh, we hebben Jenny Jansen gehad in samenwerking met de Lions Club. Ja. Uh, Emmy Verheij, Maarten Koningsberger. De, we hebben echt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 Met de laureaten die ja, aan nee. het komen het symfonieorkest halen. En uh, ja, ze spelen een aantal stukken: <kijkt> een stuk van Engelbert Humpedink. en Niet te verwarren met de Engelbert Humperding oh. uh, de zanger, maar dit is een componist uit Duitsland. En uh, die gaat het, uh, ze gaan het voorspel spelen van Hans en Grietje.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 Een beetje rekening mee houden. En uh, dat doen we dan in overleg, of we zeggen van nou, dat is misschien te zwaar of te kort, we doen er nog wat bij. Uh, ja, dat ja, ja, ja. Uh, dat willen we toch wel twee uur vol maken. Ja. Zo, uh, maar nou. meestal zijn we de, degenen die komen, we hebben ook wel van tevoren al contact mee. Dus die weten wel wat ze, uh, ja, wat ze op het programma moeten zetten.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 Club. Ja, ja. Dat is echt... Uh, maar hartstikke. jullie hebben ook een naam wel. Jullie zijn toch ook wel behoorlijk bekend? Ja, ja. Ik heb zelf altijd gezegd... ik wil net zo bekend worden als de Prinsengrachtconcerten. Nou, Maar Kijk. dat denk ik niet. dat Ik, nou, dat, ik denk dat, dat ik die end. droom maar een keer nou, <laughs> moet vergeten. Ik zou het gewoon vasthouden. Want als ja, je nou, dit, ik droom ook wel door niet. hoor. Als je al waarom deze namen niet? ziet, dat is het concertgebouwniveau. Uh, ja, dat ja, is ook. Uh, ja. Dat is zo bijzonder voor zo'n klein dorp. Ja, dat is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 naam kunnen nee, nee. He, van een artiest ja. of een, een muzikus die daar uh, een optreden verzorgt, Maar die kunnen dat wel bij mij. Ik denk dat de man van de stoelen mij uh, nu belt. Oh. Zijn er dus geen stoelen genoeg? Ja, de stoelen wordt oh. orkest. Nou, Mag het nee, ga maar. Ja, ja ga maar. dat ja. is echt een fantastische gewoon, live, een live uitzending. Dit is een dus dat maakt allemaal niet ja, uit. De, uh, de, kost de rest is in de kerk. Kijk, de Iedereen weet... weet nu wat, wat er... Ja, ja, en de, kleine, in de in de kleine kerk, ja. En de kostenles is nu aanwezig. Oké, okay, dankjewel. Het kan allemaal. Ja. Ja, want dat orkest bestaat uit 60 man. En die moeten toch wel zingen, zitten. Ja. ja. Dus de stoelen zijn oh, nu... Nou, kijk, dat Worden is ook geregeld. Ja. <lacht> ja. Nou, we hebben één minuut op ons en We zijn aan het einde van onze tijd. <lacht> nou, mooi. Nou, dat is toch mooi. Ja. Nou, dankjewel, Toos. Graag gedaan. Eh, voor ook. je informatie. Dus morgen... Eh, Ha, eh, drie uur, Protestantse kerk. Half drie gaat de kerk. open. Protestantse kerk. Half drie, Vijf kerk uur ambtenaren. Geen kussentje meer mee te nemen. Want, want we het was prima stoelen, stoelen is, zeker, is geen dus, probleem. Van harte welkom. Nou, okay. Ik ga er morgen bij zijn. Goed, Absoluut. dankjewel nou, Toos. Nou, tot de volgende Dag. keer. I can't it Cambiano strada, sei di saluti, storie che non fanno rumore come una stanza chiusa occhiali, storie che un anno futuro con un piccolo punto, su un grande muro dove scriverci orrido, un una donna che non c'è. e i quelli così come noi senza e grossi qua Luister naar Story di Tutti Giorni, ik weet niet of dat goed is uitgesproken, van Ricardo Focli. En aangeschoven is nu uh, uh, Arnold Zandstra van Proeflokaal Brechtje. Brechtje. Ja, je zegt het al. En vertel eens, waar is Proeflokaal Brechtje? hoeveel uh, brechtje is gevestigd in de zeeweg 98 uh, in Bloemendaal aan zee eigenlijk het ja. eindpuntje van uh, Zandvoort. is dat eigenlijk. waar de bus de bus ja, klopt, uh, de daar bushalte, ja. en is dat dat eerste, eerste ja, gebouw het is naast het grote aan... hoge ja, markante pand uh, met, met die, die, ja, daar okay, zitten we onderop oh, gevestigd en, oh daar uh, zitten jullie oké okay. ja, ja ja ja met ons restaurant dus uh, ja, en wat is een proeflokaal ja, Proefkaart Brechtje uh, is een franchiseformule in Nederland 23 restaurants en uh, ja, in Bloemenhalen waren wij nummer 22. Oké. Okay. We hebben dan een drie gangen menu. Uh, maandag tot en met donderdag voor 14.50, vrijdag tot en met zondag uh, voor 16.50. Ja en met allerlei uh, verschillende soorten volgerechten, hoofdgerechten. Is dat standaard MS. of heb je verschillende? Eh, uh, wissel je ook? Twee keer per jaar wisselen we van menukaart. En, wat leuk. Uh, ja dat is een beetje het programma wat je volgt op zo'n avond. <kut> ja. Ik kende het helemaal niet. Jij wel, hè? Roy? Jij ja, jij bent er gegeten. gegeten. Ja. Uh... inmiddels uh, ja een groot gedeelte van de Zandvoort zijn gaat van vaste natuurlijk. gasten bij mij, dus daar oh, ben ja? ik heel blij mee. En ja, uh, ja, er is altijd wel een klik geweest, dus uh, ja. dat is heel leuk. Dus, uh, ja. Ja. ja, en het is heel leuk dat je voor. Nou, toch wel het mag, is Het is een hele verrassende ja. reis, een hele leuke menu. Uh, Voorhoofd uh, kan en nagerecht. Ja. Klopt. Ja. ja.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 Ja, en, uh, ja, met name in de zomermaanden, uh, als de vakantiegangers en de campings open zijn, ja, is het Drug. erg druk, zeker ja. met de grote terrassen die ja. wij hebben. Ja. Ja. Ja. Ja. En nu ja. in de winter is het gezellig druk en uh, ja, uh, heel veel uh, bekende uh, gasten inmiddels uit uh, Zandvoort, Bloemendaal en ook dus, uh, ja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 Nou, je mag toch niet meer zo veel vlees eten, heb ik gehoord. Maar twee keer in de week mag je maar vlees ja, eten. Precies, ja, we hebben ook vegetarische gegeven. Ja, ja. ja. nou, ik hou me niet aan dat advies hoor. En we ja. het niet, vlees hoor. op de kaart zo lekker. En ze hebben ja. ook vis en gevogelte. Ja, en wat. Per één maand gaan we dan weer zeven dagen per week ook lunch draaien. Dus dan zijn we ja, vanaf s morgens tien uh, uur open voor koffie, uh, versgebakken, appeltaart, uh, gaan we de lunch in. Ja. En dan uh, later uh, volgt het diner. Dus. Ja. En, en heb en nu, je veel werknemers? Ja, we hebben veel werknemers, veel scholieren ook, studenten die een, een bijbaantje zoeken. Dus vaak twee of drie avondjes per week ja. werken. Ja, en ja, dus nu ook, ja, we zoeken nog steeds medewerkers ook weer voor het nieuwe seizoen. Dus, ja, dat ja. zag ik. Je zoekt veel mensen, hè? Ja, dacht ik. Ja. Ja. En, ja, vraag zeg maar, ja, wat je, dus, je, mocht je nodig er mensen zijn mensen die denken van, nou, het lijkt mij leuk om uh, ja, bij Proeflijk Albrecht te komen werken. Ja, die zijn van harte welkom. En uh, kijk even op de site en uh, ja, stuur mij een mailtje. En uh, dan... Uh,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 ja in uh, in de ja in dit in dit gebied of in Noord-Holland eigenlijk Alkmaar, Bijnsdorp ja, en verder in veel steden is het alleen Noord-Holland of is het nee het zit door heel Nederland door heel Nederland oké okay. uh, ja en uh, ja, veel steden uh, nou, okay. ja, ik zou dan toch even op de site kijken waar ze allemaal uh, gevestigd zitten ja. maar uh, ja. ja klopt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 Ja, je dus hebt zo eh uh, overhemd ook aan het bregje ook ja zeker ja. we lopen er altijd uh, netjes bij bij het bregje dus, uh, ja, ja. Ja. nou leuk hoor proeflokaal nou ik ben heel erg uh, ja. Ja, eigenlijk nee, moeten we daar binnenkort maar even gaan eten. Ja, uh, ja. Ja, ja. ja Jullie zijn van harte welkom, hartstikke ja, leuk. Dus, ja. Uh, en ja, reserveren kan veel. En het is een prima plek ook, hè? ook om Zeker weten. Om te en komen ja, en, ook. Ja, en ja, nu ook uh, uh, voor de mensen hier uit de buurt. Fietsers, ja, uh, fietsers Veel uh, fietsers, uh, wandelaars, maar ook het parkeren en, uh, nu is uh, aantrekkelijker dan in de zomermaanden ja. natuurlijk. Ja. En, uh, ja, de bus stopt voor de deur, dus ik ja. heb ja. ook heel veel mensen die uh, met de bus komen. En, uh, yeah. ja. Ja. Dus, uh, je kan heen wandelen en terug met de bus. Precies, die zijn er. ja je laat je rijden. Ja, met ja. de bus naar Haarlem toe, zeg maar. Ja, dan klopt. Ja, klopt. Andere kant. klopt helemaal. Ja. Nou, veel mensen reserveren via onze site, uh, gewoon via proevelkaalbrechtje.nl. Ja, ja. ja, en verder telefonisch of in deze periode, ja, als je gewoon binnenkomt lopen, dan is er eigenlijk altijd wel plek. Dus, uh, ja, ja, anders nou, dan wacht je even met een drankje en dan je aan tafel, Precies. toch? Precies, ja hoor, absoluut. Ja, en een mooi terras hebben jullie ook. Ja, uh, ja zomers komen, helemaal, daar, ja. groot terras. Ja. En uh, ja, dan is het toch ook wel met name de...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 Ze kunnen hier dus, ook op het terras de zee zien. Ja, precies. En, uh, ja. Hartstikke. Leuk. Ja. Alle voorzieningen aanwezig. Ja. Ja, maar goed. Een ja. Ja. Uh, berichtje is voor jong en oud. Het is echt ja. uh, een hele, dat hele dat leuke manier om binnen te komen. In. Ja. Informeel, gezellig. Zeker weten. Uh, en voor alle leeftijden. Voor kinderen geschikt. ook, bedoel je. Voor ja. kinderen is ja. ook speciaal. Ja, ja. ja. ja hoor, leuk. kinderen zijn ook lekkere ja. dingen op elkaar te vinden. Ja. Absoluut. Ja. Nou, wat wil je verder nog kwijt?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 Uh, ik heb uh, de start van de markt meegemaakt en dit is Freya den Boer, dus Freya den Boer. Een uh... beetje dichterbij, hè, Freya. En wij zijn dus met vijf begonnen om die markt op te zetten. Ja. Onder andere Roy is ja. daarbij ja. geweest. Ja, die net ook hier binnen is gekomen ja. en zo. Ja. Ja. Een mooi, ja. ja. Een mooi initiatief. Ja. He? Hartstikke goed. Iedereen ja. vindt het leuk. Ja. En waarom moet hij weg? Ja, waarom moet hij weg? Um, die uh, markt in het centrum. Ja, op woensdag? Die woensdagmarkt. Ja, die hebben dus bezwaarden tegen. Omdat hun inkomsten achteruit zijn gegaan. Zeggen ze. En ik hoor verschillende verhalen. Want...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 He, mensen die, die daar op de markt komen, die komen ook bij hen langs. Ja. He, bij de bloemen, bij de FOMA. Uh, ja, daar de zitten de maparen. Ja, die Met doet mee, ja, ja, maar die, die de zijn vomar. ook allemaal. Ja. Ja. Maar nou. er gebeurt wel wat ineens. Ja. En dat is ja, leuk. Dat en dat is heeft leuk. Het, het heeft nooit nodig. Ja, absoluut. We ja. hebben geen postkantoor, we hebben geen niks. bank. Er is niks. Uh, nee, er er is echt niks. Dus je moet voor alles moet je naar het dorp toe. Ja. Ja. Nou kunnen wij dat wel.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 Dan moeten jullie nog uh, Berliner bollijk, zeg maar, maar. Nou, dan neemt, uh, het, oh, leuk. neemt het weer. Ja. Dus het is een heel gezellig uh, gedoe daar. Ja. ja. De markt heeft eigenlijk een hele belangrijke sociale He. het is een functie. Een sociale functie heeft ook. Ja. Ja. Zeker weten. Ja, Zeker voor de oudere mensen. Het is een uitje voor ze. Ja. Ja. Het punt is ook, wat we hun ook als grief hebben, is dat de dinsdagmarkt is. En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 Uh, in ja, ja, ja, andere. Ja, ja. Ja, ja. En deze mensen die bij ons staan... staan op zaterdag, of vrijdag... op andere markten, ja, die ja. willen niet eens. Nee. Want wij wilden dan ook proberen... om het op een andere dag... Ja, hè, om, daar ja mee, maar ja. daar staan ze natuurlijk ergens Maar anders, dan krijg je ja. weer geen nou Dat kan oh. je dan weer via hun...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 Nee. Dit is heel kleinschalig. Ja. Ja. Het zijn echt de mensen uit de buurt. En, en misschien komen er drie uit het centrum. Dat weet ik niet. Nee. Maar ja. het zijn de mensen uit daar. de buurt. Ja. Ja. Ja. Dus er zullen ja. ook nog steeds mensen zijn uit Noord die zeggen van ik heb dat en dat dat. En die gaan naar de markt in het centrum. Alles ja. ja, ja. ja. ja. wat je, allemaal ja. kunnen, toch? Alles wat uh, je nodig uh, hebt is uh, daar. Ja. Dus het is groente, het is kaas, vis.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 Allemaal weg, hè? Ja. Je ja. Kon, de uh... kappers zitten daar nog wel, de dameskappen. Maar ja. de herenkappen, die is weg. En het winkeltje is er ook Dat heel blij mee. Ja. Ja. Want ja. die krijgt natuurlijk ook weer klanten ja. door de markt. Nou, we hebben het hoekje. Ja, bienvenu. Uh, ja, bienvenu. Ja, ja, ja, ja. Ja, die van zijn de het ja, Die waren ja. op uh, dinsdag altijd gesloten...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 Ik denk jij ook niet goed, hoor. Ik heb er alle vertrouwen in. ja ben Nou, als jij het niet meer goed <laughs> <laughs> Nou, we geloven er met z'n allen in. En ja, we nee, gaan er gewoon voor staan. Het ja, punt. En, uh, ik denk dat dat helemaal goed Er moet tot goed. een goede oplossing komen. En ik denk dat de ondernemers in het centrum, de, de, de markt die er in het centrum... Uh, als we ja, een gesprek je... hebben gehad, best wel zullen begrijpen... de sociale functie die die markt vervult. En dan komt er een prachtige zomer aan. Dan hebben ze ja. ontzettend druk in het centrum. Ja. Dan is het en weer helemaal ver vergeten. vergeten ze het weer. Goed. En dan kan de markt gewoon En dan gaan Mogen we weer naast verder naar elkaar het de onderwerp. Dat is zandvoort, ja toch? Ja, absoluut. Dat ja, zo blijven we blijven je de bezig. Ja, ja. Ja. Maar dat geeft niet. Helemaal niet. Want Houdt als er, er iets beter. is, dan is iedereen wel... Ja. Ja. Met elkaar, hè? Dat, dan, hè? Ja, dat, dat is, wel is wel waar, waar hè? He? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, het zijn allemaal ook... mensen die. Uh, ja, dat is, uh, ook die inderdaad. laten dat niet over zich uh, nee. heenkomen. Nee, ja, dat de, niet nee. kan, Ik denk zo. dat het goed is als je met elkaar in gesprek blijft. In plaats van dat je uh, onder de tafel gaat zitten mopperen en zitten geen Gewoon zeggen van. Als er iets is wat je niet zint in Zandvoort, dan zeg je dat gewoon. Dan heb je een gesprek over met mensen, dan los je het op. Ja, misverstanden moet je oplossen. Dat is altijd En vaak is het iets heel kleins, hè? ook... Nou ja, goed, het inkomen is nooit klein natuurlijk, hè. Nee, maar is dat zo? Nou ja, daar moet je dan even uitkomen. Daar, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar we komen eruit. Nou, Zeven dat geloof beter. ik ook, ja. ja. Ik ben, ben er van eh... overtuigd dat de markt gewoon lekker blijft bij ons. Nou, wij ook. Dankzij jullie, dankzij jullie, ja. hè, toch? Ja, nog meer, hoor. En nog meer mensen ja. die achter jullie ja. staan en, uh, ja. hè? Ja, en ook al die uh, marktkooplieden die zeggen... Ja. voor ons is die kleine markt uh, ja. niet te min. We komen daar toch ja. staan uh, ja. met onze spullen. Ja, al is het misschien een veel kleinere omzet dan dat je hebt op ja, een grote markt. Vinden ja, het dat is leuk. Het valt hun zelfs op dat ze... Hij zegt, jullie knuffelen elkaar hier allemaal op de markt. Oh. <laughs> <Is> nou, <laughs> dat zijn dus ze niet gewend. Altijd, hoor. Nee. Maar in ieder geval, <clears> dat viel hun wel op.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 En dan zal u wat minder verdienen, maar die hè, wat hebben zo'n lol in. Ja. Maar dat is het ook, ook het plezier wat je ja. hebt, toch? Ja, ja, ja, ja hoor. En absoluut. ziet dat iedereen het leuk vindt, dat, dat ze er zijn. Ja, ja. Met die vijf zes kruimeltjes. Ja. Waarom? He? Dus, uh... Waar heb je het over? Ja. Nou, dat zei ik net al. Hè. We <lacht> gaan het niet weer over. Nee. <lacht> <lacht> nou ja, wat willen jullie nog kwijt? Hebben jullie nog wat uh, te melden? Nee. Als er kunnen iets, mensen als... nog reageren uh, bij ergens bij jullie, bij jou bij, of, of bij de Facebook? Facebook-site hebben we... De Hoe heet die Facebook-site? Weekmarkt week, Nieuw uh, week Noord. Ja. Dat ja. Dan dan dan is een Facebook-pagina dus waar je ja. lid worden en dan uh, kunnen ze daar ook reacties op okay, zetten. Ja. En voor de rest kunnen we het zo afspreken als er wat meer bekend is dat we weer contact opnemen. Ja. ja, graag. Ja, ja. Absoluut. ja, we willen graag. Ja. Misschien kom je een keer samen met op. Dat zou. Dat zou hartstikke leuk Dat zou Ja, natuurlijk. Ik zou geluk. zeggen: kom eens naar de markt. Ik zou mijn best doen, alleen ik moet altijd werken. Dus ja, ik, ben ja, ik ben om 7 uur oh, dinsdag de deur uit. Ja, wel bij Pluspunt. Dus dan maar zodra ik vrij heb, heb even kom even. ik een keertje ja. langs. Ja. Leuk. Gezellig. Absoluut. En jullie bedankt voor de aandacht in ieder geval. Graag gedaan en succes. En we horen hoe het gaat aflopen. Het gaat ons lukken. Dankjewel je dankjewel Threes. Freya.